Give me mm -hmm.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 For today oh. The suit and the face. We knew that he was there on the case. Now he's in love. Ah, oh, Spendo, Bellet en Gold. En de de Jamie Lydell, just a little bit of feel good. Zondag in Kennemerland. Goedemiddag. Goedemiddag. Daar zijn we Goedemiddag, een nieuwe zondag in Kennemerland voor deze zondag 3 juli 2011. Met het nieuws van vandaag om te beginnen aan het einde van het parlementaire jaar concludeert een meerderheid van de Nederlandse kiezers dat premier Mark Rutte het beter doet dan zijn voorganger Jan-Peter Balkenende. SP-leider Emil Roemer wordt met ruime voorsprong aangewezen als Brex beste fractievoorzitter in de oppositie. En tientallen mensen hebben zich zondagmiddag in Hengelo verzameld voor een, pro een protestmars tegen bestuurslid van de pedofiele vereniging Martijn, die in de stad woont. De demonstratie gaat langs het huis van de man. Daar mogen de betogers kort stoppen om flyers uit te delen. Het is de bedoeling om met de mars om twee uur, om, dat de mars om twee uur is afgelopen. Door een stroomstoring hebben treinreizigers van en naar Dordrecht al sinds zaterdagavond te kampen met een vertraging. Tussen Zwijnderen en lange Zwaluwen en tussen Dordrecht en Sliedrecht rijden geen treinen en wordt bussen ingezet. Onbekend is wanneer het probleem is opgelost. Al dus een woordvoerster van het sport, uh, spoorbeheer ProRail. Reizigers worden geadviseerd om te rijden tussen Den Haag en Eindhoven en tussen Rotterdam en Eindhoven. En dat kan er via Utrecht. Tussen Utrecht en Roosendaal kan gereisd worden via Den Bosch. Voor reizigers tussen Breda en Rotterdam is de Vira toeslagvrij vrij de vertraging kan oplopen tot een uur. PostNL de voormalige TNT Post heeft op de Duitse postmarkt inmiddels een marktaandeel van 6%. Dat staat in het nieuwsbrief van PostNL. Het bedrijf is nu 10 jaar actief bij de oostenburen. Volgens de directeur van TNT Post Duitsland, het bedrijf blijft dan daar zo heten ...is de Duitse postmarkt het meest zwaar bevochten van heel Europa. Met vandaag op 3 juli 1934 een trein met de naam A4 Malar breekt het snelheidsrecord voor stroomtreinen. Het gevaart te zoeken met 202 kilometer per uur tussen Grandham en Petersburg. De, dit record is uh, niet meer gebroken. Met vandaag in 1962 de Franse president de Gaulle roept de onafhankelijkheid van Algerije uit. Daarmee komt het eind van het uh, 132 jaar Frans bewind in het Noord-Afrikaanse land. En met vandaag in 1914 de eerste telefoonverbinding tussen New York en San Francisco Wordt in gebruik genomen. Weerbericht: zondag eerste wolkenvelden. In de loop van de dag meer zon, matig aan zee. Eerst vrij krachtige Noordwestenwind. Maximaal temperatuur in Zandvoort rond de 18 graden. Morgen, zondag, zwakke aan ma zee, matige Noordwind. Maximaal temperatuur in Zandvoort 20 graden. Wax hoor je nu: dit is ride right between the ice. Dat voor 106.9 FM. Zie je. De 3 J's en De Stroom, hun nieuwe single en daarvoor de you Wax and Ride Between The Eyes. Steve van half drie, goeiemiddag, zondag in Kennemerland. Met nu weer nieuwe muziek. Jaap Reesema, winnaar van X-Factor, nieuw album uitgebracht, Changing Man. En dit is zijn eerste single daarvan. Het gelijknamige, Changing Man. De gemeente Haarlem houdt zich niet aan de brandweerwet die zegt dat de branden moeten voorkomen worden beperkt en bestreden. Dat zegt inzo sturenbroek van het gelijknamige bureau brandonderzoek in reactie op het rapport van de Appelaar brand. heeft de veiligheidsregio Kennemerland samen met het Nederlands instituut fysieke veiligheid het rapport gepresenteerd over de grote brand in parkeergarage de Appelaar in Haarlem. Belangrijkste conclusies zijn dat de toename van kunststof bij de fabrikage van auto's een sterk negatief effect heeft op autobranden. Meer als in het verleden zullen branden sneller uitbreiden en meer rook oorzaken. De appelaar is wel volgens de regels gebouwd, maar deze regels blijken de lading niet meer te dekken. Zo blijkt de ventilatie niet te zijn afgestemd op de grote hoeveelheid rook door het gebruik van kunststof. Burgemeester Snijders ziet het dan ook als zijn taak om dit probleem op landelijk niveau aan te kaarten. Een ander punt is de communicatie en coördinatie. Deze is op een aantal momenten niet goed verlopen. Over de inzet van de brandweerlieden waren eerder al berichten dat deze gevaar hadden gelopen. De schrijvers van het rapport wijlen dit aan de gedrevenheid van de brandweerlieden. Het zit in hun karakter om op te willen treden. Ook de inzet van overdrukventilatoren is niet goed gecommuniceerd. Het gebruik van waterkanonnen bleek moeizaam omdat deze op de gladde vloer niet bleven staan... Al met al is de conclusie dat de brandweer eigenlijk geen goede kans heeft gehad om de brand snel onder controle te krijgen. Zometeen, Regio Nieuws nu eerst, Tom Brown. Betty Boo, Betty Boo, Betty Boo, a boobo video, a boobo video, a -boo -be -be. Betty Boo and an Ali E was jumping up and down. En funky voor Jamaica Zondag in Kennemerland Je blijft op de hoogte Je blijft op de hoogte Machen We gaan even kijken naar het regio nieuws De brandweer is vrijdagavond geruime tijd op zoek geweest naar de herkomst van een sterke benzinelucht De lucht kwam uit een bedrijfsmat aan de Timmerwerf in Heemskerk Bij het openen van de brievenbusklep uh, uh, brievenbus Sloeg de explosiegevaarmeter van de brandweer al direct alarm op een vliering van een inpandig kantoortje was een onbekende vloeistof op de houten beplating terechtgekomen. De stof was in het hout getrokken en zorgde voor dampen en de sterke geur. Door de houten platen te verwijderen heeft de brandweer de bron van de geur weggenomen. Nadat metingen uitgewezen dat er geen gevaar meer was, in het pand kon de brandweer weer terugkeren. Een buisje dat zaterdag op het Heemskerkstrand Heemskerk is gevonden is vervolgens na de, uh, na de onderzocht bij de brandweerkazerne in Beverwijk. Hij betrof een ander soort buisje dan... De ampullen die zondag op de stranden aangetroffen zijn. Na onderzoek bleek dat het om een oud medicijn ging. Dat het in het buisje al geruime tijd op zee had gedreven. De ENA bleek niet gevaarlijk. De politie kreeg in de nacht van donderdag op vrijdag omstreeks 2 uur een melding van de vechtpartij bij een vakantiepark aan de Vondellaan. Een groepje jongeren zou geprobeerd hebben een vakantiehuisje binnen te dringen en zouden vernielingen hebben gepleegd aan een paar scooters. Toen een paar andere jongen wilden verhinderen dat ze het vakantiehuisje binnenkwamen, ontstond er een handgemeen tussen de twee jongens. Uit het groepje en twee andere jongens. De politie heeft direct op aanwijzing van de, uh, van de jongens uh, die geslagen waren, een van de ruziemakers aangehouden. Het gaat om een 15-jarige. Duitser. De andere jongen die klappen had uitgedeeld is nog niet aangehouden. De politie is wel op zoek naar hem, er wordt een proces verbaal opgemaakt. Goed nieuws voor honden en hun baasjes. Er komt een voorstel naar de gemeenteraad waarin staat dat de honden op het strand onaangelijnd mogen dartelen. Ook in het toeristenseizoen, maar dan morgens 9 uur en na 7 uur, na 7 uur s avonds. Dit is een van de vele hondenzaken die maandagavond aan bod kwamen tijdens de tweede bijeenkomst tussen de gemeente en Zandvoort, dus het LDC, met betrekking tot het aanpassen van de APV. Ja, toch? Dat was het? Ja, dat was het. FM Westkust weerbericht. Het weerbeeld lijkt sterk op dat van, van gisteren en daardoor zien we naast de wolkenvelden ook geen grote zon. Het blijft overal in de regio droog en het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. De noordwestelijke wind waait over landmatig en een vrij krachtige kracht 4 tot 5. Vanavond en de komende nacht zijn de flinke opklaringen. Blijft het overal droog en daalt temperatuur naar een graad of 10 of 11. De, de noord- tot zuidnoordelijke uh, noordwestelijke wind waait zwak tot de hoog matig van kracht.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 dag in kerneland je blijft op de hoogte Zometeen gaan wij bellen met Wim de Jong. Hij is van het Strand Tango. Zometeen dat dus. Nu is U2. nog YouTube en een vertigo. Heerlijk hoor. Lekker. Ik zal even een uh, bijpassend muziekje doen bij de volgende gast hier uh, aan de aan telefoon. Goedemiddag, Wim de Jong. Hallo. Goedemiddag. Um, u bent van de strand Tango, hè? Uh, klopt. Dat gaat morgen van start. Kunt u, uh, kunt u daar wat over vertellen? Uh, we hadden bedacht dat het wel eens heel erg leuk zou zijn om uh, buiten te gaan dansen in Zandvoort. Ja. In heel Nederland, op allerlei plaatsen, gebeurt dat al de hele week eigenlijk en in Zandvoort was het nog niets en toen heb ik de armen op elkaar geslagen met een andere organisatie in Haarlem en we hebben besloten om op maandagavond van half acht tot half elf bij Meijer aan Zelie uh, stroom te organiseren op het strand zelf dus. Oké, okay. okay. en, en uh, hoe, zou de, hoe zou de avond eruit gaan zien? De avond gaat er, ja, ik bedoel, uh, mensen komen dansen, ik draai muziek, of een andere DJ draait muziek en mensen gaan dansen. Oké. Okay. En dat, dat wordt een mix van uh, traditionele, klassieke tango's, uh, tot heel modern en uh, heel waarschijnlijk ook wel een uh, uh, non-tango waar je op kunt dansen. Oké, okay. en uh, wat is de leeftijd ervoor om mee te doen? Er is geen voorgeschreven leeftijd, heel prettig is, uh, als je in ieder geval een beetje thuis bent, uh, het dansen voor de tango. Oké. Okay. Dus het is geen, uh, geen vrij dans in ieder geval. Maar, uh, ja, wat u zegt, uh, het is prettig om al een beetje ervaring in te hebben. Maar stel, er, ja. ik, heb, ik heb heel erg zin om al mee te doen, maar ik heb nog nooit ja. t, uh, tango gedanst. Um, dan zou je des eerst even hier en daar wat les kunnen nemen. Oh, oké. Okay. Niet op maandagavond in ieder geval. Oké. Okay. Dus je kan, hier, je kan wel komen kijken en er zijn misschien ook al mensen die het een en ander kunnen uitleggen hoor. Maar dat okay. wordt echt lesgegeven op dit moment. Dus ja, dat ja. gaat veranderen als er toch heel veel belangstelling voor blijken zijn. Ja. Dat we iets eerder beginnen en eventueel een half uur een soort inlooples gaan organiseren. Maar op dit moment zijn we dat nog niet echt van plan. Oké. Okay. Zit er een uh, prijskaartje aan de avond? Uh, nee, in principe is het gratis. we vragen van de die komen dansen een kleine bijdrage vanwege onkosten die we maken. Okay. Live en dat soort dingen. Maar in principe is het gratis. En uh, ja, wat ik zeg, iedereen is van harte welkom. Alleen om te kijken en een drankje te drinken en zo. Oké. Okay. Oké, okay, nog één keer. Um, waar vindt het plaats? Bij uh, Meijer aan Zee. Meijer aan Zee, oké. Okay. En de tijden? Tijden maandagavond van half acht tot half elf. Oké. Okay. Nou, uh, Wim, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Ja, vanmiddag wordt er ook al gedacht bij Meijer aan Zee. Oké. Okay, maand is er een, een salon uh, bij Meijer aan Zee. Ja. Dus, en uh, als mensen willen komen kijken, het mag ze ook vanmiddag komen kijken, natuurlijk. Oké. Okay. Ja? En dan okay. hoe, dat, hoe laat is dat? Uh, dat begint om 5 uur tot nu of tien, half elf vanavond. Okay. Okay. Wim de Jong, hartstikke bedankt. Ja, en een wel fijne wel avond vanmorgen. Van, ja. da Dag. All right.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 I got Got you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 Mike Passner en Dit was het Eerste Uur Entertainment Review Straks zijn we terug met uh, Onder andere Roy van Buring hier in de studio Volgende week zaterdag Het Kuntfestijn gaat plaatsvinden En daar we nog even kort over vertellen Zometeen zijn we terug nu De nieuwe single van Jonathan Jeremiah Dit is Heart of Stone I've been feeling, I've been feeling, I've been a like you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 I'm gonna you know me.